van 69 tot 74 gewoon, dus een jaren vijf. En uh, ja, heb ik heerlijk gewoond ja. kerk uh, Ja, uh, uh, maar alleen in die tijd dat ik daar begon, vooral in de 69, 70, woonde ik wel in Zandvoort, maar ik was bijna nooit thuis. Want we speelden zo ontzettend vaak toen met de Bintangs. We hadden toen twee top 10 achter elkaar. Ja. Dus ik was bijna nooit thuis. En uh, ja,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 Ik zeg maar 1978, een free concert. En dan hoefde niemand te betalen. En dan stond het gewoon vanaf oh. Beverwijk ja. tot aan, station Beverwijk tot aan uh, Wijkenstee stond het vast. Ja. Ja? ja, dat waren geweldige concerten. Was ja. dat in de die, die jaren van 69, 70 of later? Ja, nee, dat was later. Dat ja. was in, in de 70er jaren. Oh. Toen hadden we ook weer zo'n enorme opleving. Ja. En uh, ook heel veel gespeeld in die tijd. Ja. Het zijn altijd periodes geweest, hè? De, ja. Periodes van een soort diep, uh, dieptes. In, op, van hoogtes. En dat uh, kabbelde maar door zo'n ja. beetje. En hoe zou dat komen? Die, al die uh, op en neer ja, Ja, ja uh, nou, vooral in het begin kan ik het wel aanwijzen. Je begint met een, een, een man, band van een man of negen, met, met, ja. met allemaal Indische jongens erin, die allemaal na een jaar of twee verkering krijgen. Of weet ik veel, in dienst moeten. Of, of eigenlijk niet talent genoeg hebben om door te gaan. Dus dat, dat, dat was, een, en iedere keer als er wat mensen weggingen, moesten daar nieuwe voor in de plaats komen.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 Ja. Totdat dat corona kwam ja. natuurlijk, ja. ja, ja. ja, ja. Want uh, hoeveel keer per jaar traden u een hoop circulatie? Nou, de laatste jaren hadden we altijd de, de, de, het streven om een keer of vijftien te spelen. Niet meer. En dat vind ik ook prima. Want uh, dan blijft het ook spannend. En we hoeven er helemaal niet van, te, niet van te leven, dus het is gewoon zo. Maar we willen wel, we doen allemaal festivals in grote zalen. De Doornroosje, de boerderij in Zoeterwoude. En,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 Prachtig, ja. hele mooie foto. Ja. En dan daar, en daar zet ik ook daar gewoon in uh, 1961 tot, tot ja. 1970. Ja. Je ziet het als ik grafische uh, vormgeving? Ja, daarom. Helemaal voor. Ja, maar, ja, ik heb het allemaal natuurlijk zo vaak gedaan. Ja. En ik heb gelukkig een Tijborze. Een, een vriend van mij die, ja, ik doe het zelf niet meer op computer, want het zijn allemaal weer andere programma's. Ik ben tien jaar geleden gestopt met uh, werken.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 Go, iets groter. Ja. En dan komt er. Ja, weet je, het probleem is namelijk met je cover. Je, je hebt geen, geen één band waar je gewoon een, een band van nee, nee, nee. van de huidige band ja. kan je daar niet in cover. want dat, nee. dat dekt de lading niet. Nee. Ik ben de enige constante die daar bijna altijd ingezeten heeft. Ja. Dus, uh, en toen uh, zag ik ineens dat ik een schilderijtje had gemaakt. Die heb ik trouwens ook pas op Facebook gezet.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 I was trying to get my life on the right track Turn around, made a move, now I got back you got no money, got no friends but No clear side all little pants Everybody's telling me what to do It's easier said than done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 en het geld dat we daarmee verdienden, kochten we een paar versterkers van. Oh, zo gek. Nee. Leuk. En die eerste een gitaar, wat was dat? Ja. Die eerste gitaar, wat was dat? Uh, ik begon met een Egmond gitaar. Oh ja. Of een Tomos, daar ben ik even, dat wil ik even over weten. Die heb ik nog hangen ja, hier. Egmond, vlak bij Eindhoven. Ja, maar Egmond, die fabrieken, die... Uh, en ik woon nu in Egmond, dat is ook grappig. Ja. Maar dat waren hele goede gitaar. Dat wordt door Peter Koelenwijn die uh, speelde ook op zijn groene Egmond, weet je wel. En die bassist ook. Maar uh, later uh, bouwde ik zelf gitaar in eerste instantie. Oh, ja? Want ik ja. vond zo'n huffner, zo'n vioolbasje, wat ik ook heb. Ja. Vond ik zo mooi. Maar dan had ik een plank gekocht en daar liet ik het uitzagen. Oh, oh. En dan, en dan van gewoon een gitaarhals. Maar oh. dan met vier snaren. Maar zo, je begon. bent ook handig. Uh. Goeie ja, ja knutselaar. Ja, nee, ja. ja, dat kan ik wel, ja. Ah, okay. Maar ja, goed, okay. uh, en toen kocht ik mijn eerste officiële gitaar en dat was een uh, Meazzi Rock Jet of zo. En dat was een Italiaanse gitaar. Ik zag er prachtig uit, net oh, ja, ja, een, ja, een, ja, een ja, vaas van Picasso. Dat was zo'n soort zo dingetje met een gat erin en een soort wc-bril aan het eind. Okay. Ik heb er nog <laughs> foto's van. En dat had een aluminium hals, oh, het zag er prachtig uit. Maar er kwam helemaal geen geluid uit. Nee. <laughs> dus ja. dat was het gewoon niet helemaal. En toen kocht ik mijn eerste hufner uh, bars. En dat was eigenlijk nog voordat Beatles Paul McCartney hem kocht. Zo'n uh, zo ja. ja. In 1961. Ja. En die uh, typerende Frankrijk van het met die horens. Uh, ja. wanneer, uh, oh, dat die is 1907, Ja, dat is ook weer een mooi verhaal. Ik speelde eigenlijk in 1968 uh, een tijd op een Fender Precision Bars.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 In de zaal, want ik ben de band in, met de zaal ingegaan en hoorde ik van Fender spelen. Ja, is het niet dat klinkt goed, zeg ja. mijn installatie. En toen heb ik de Electro weer ingeruild en toen heb ik een Precision bas gekocht. En de eerste plaat, heb ik uh, op die Precision gemaakt. En toen ja. dacht ik, ja, het is ongeveer te zwaar en te groot, ik wil weer. En toen heb ik weer een Darn Electro gekocht en dat is degene die ik. Oh nee, nog. Nee, met de bind. Toen was ik mijn gitaar kwijt, toen heb ik weer een Danelectro gekocht. Ja. Een tweede handje en dat is waar ik nu nog steeds op heb. Oh ja. Uit 67. Hoe vaak is die gerepareerd inmiddels? Helemaal niet. Nee? Nee, nee die ik heb er niet. Nee. Die, die elementen zijn helemaal doorgeslagen, want ja. ik sla er nog hard op. En dat, dat zijn die lipstick elementjes. En dat is helemaal gaten zitten. Ja. Maar ja, ik, ik durf er niks aan te doen, dus ik heb wel alle elementen. Die knoppen die werken allemaal niet meer, allemaal rechtstreeks doorgebonden.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 echt onvoorstelbaar en ik wist in Nederland, ja. dat griffemeerde Nederland of ja. katholiek in Nederland, maakt me allemaal niet ja. uit, die stonden, iedereen die daar gevoelig voor was ja. stond in zijn tuig te wapperen, want ja. was ineens stond daar een, wij waren gewend aan John Woodhouse met een accordeon ja. Ja. Ja. en zo he. Ah, ah, ah. en, en, en, en, en ineens ja. komt er zo'n van ja. maar uh, en die, ja. Ja. Maar nou komt de rock'n'roll coincidence, waar ik zo vaak tegenaan loop, ik lo laat dat op, en s'avonds krijgen we een appje van Pieter. Kijken jullie ook naar NPO 1? Ik ja, zit er De Timo Brothers. Ja, ja. Met dat. Uh, ja. Uh, hoe heet het? Black Eyes Rock. Ja. <tie> Als ja. ja. ja. ja, ja, ja. die bent dat hij ook op zijn rug gaat spelen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Geweldig. Nou, ja. Dat is maar die heel zou, wel dat wel. nummer ja. zou je kunnen, want het is radio, die ziet er niks bij. Nee, nee. Maar ik zou Black Eyes Rock. Ja. Van de Tilman Brothers proberen ja. te vinden. Ja, ja? ja Nou, dat heeft, uh, is de eerste, uh, daardoor, want we begonnen met Indoor Rock vroeger, uh, zeg maar. Ja, maar. En dat was op een gegeven en moment. En we een is ook de naam bedacht. Uh, de bedacht. Ja, ja.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 Thank you.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 Totdat je zelf gaat schrijven en dan komen er ja. weer andere dingen uit.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 Ik wist ook helemaal niet hoe je het moest doen en ineens kwamen er ja, wat ja. dingen. En ik heb inmiddels toch al over de honderd nummers geschreven, ja, maar, zo. waarvan er heel veel opgenomen zijn. Dus, Welke nummers waren dat? Het eerste nummer is Cross Mary Jane, dat zou je, die zou je ook kunnen doen. Dat, ja, dat vind je ook een leuk. Ja, een, een Dat is een de nummer, de nummer. Wat, wat echt gewoon mijn eerste nummer wat ik ooit schreef. Ja, en, ja, ja. Dus dat, dat, zou, dat zou je kunnen bekijken of je dat ergens kunt vinden. Ja. Maar ook uh, in de 70e jaren had je Sisi Top, vond ik ook een goede band. Oh, Vooral toen, ja, toen ze ja. dus uh, met uh, Give Me All Your Love, en dat zat heftig in elkaar. Dat was gerelateerd aan blues, maar was nie, ineens geen blues meer. Dat was meer dan dat, weet je ja. wel. Het was uh, heftiger en het was ja, ja. straks en goed, geweldige goede gitarist. Dus dat zou je ook kunnen, kunnen mooi, draaien. Mooi. En nu momenteel, ja.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 Maar gelukkig, al die oude bands die treden weer op. Dus ja, maar dat ja. is geen gebrek. Nee. Ja, ja, daarom. En nu het nummer van Sisi Top. Give me all your love in, uit 1982. Zitten nederlandse ja. ook eigenlijk in elkaar? Is dat? Uh, nou. buitenland of zo? Nou, nee, nee. Wij, wij hebben wel veel in het buitenland gespeeld, in Duitsland en in België. Ja. Maar daar veel verder zijn we niet gekomen, hoor. Okay. En hoe waren de reacties uh, van het buitenland? Oh, ik moet zeggen, Duitsland is fantastisch om te spelen. Ja. Ja, ja en België ook trouwens, want België zijn natuurlijk veel meer uh, wat alternatieve festivals, hè. Ja. Uh, Weet je wel? Uh, ja. Uh, Rock Werchter, de eerste keer dat we speelden, dat was 1977 of zo. Dat was toen nog, dat is daar nu uh, Torhout Werchter geworden, maar eerst was het in Werchter alleen, mm. in België. En dan stond er een veld met, uh, met een grote tent en die zijkanten waren opge... Prachtig weer en dat, daar speelden we dan, nou, twee, drie man dan was het, in 1978. En het grappige is dat later las ik, ken je de, de band Triggerfinger? Ja, ik moet net wel? zeggen, jullie hebben dan nog een... Uh beroemde fan over gehouden. Ja, ja, ja. Zeker of... Ja, die had, die had ja, ja. in een interview gezegd... dat hij dus door mij... en door Scherts geïnspireerd Ach. was... om basgitaar te gaan spelen. En toen, en toen zei hij gewoon... want het is een reus van een kerel. En toen, ja. toen schreef hij in dat interview... van uh, ja, maar ja, zo'n basgitaar als Frank... dat is voor mij veel te klein. Dat breek ik. Dan moet ik er wel zes kopen... want dan breek ik allemaal in stukken. <laughs> toen heb ik hem dus via mijn zoon... via Facebook... want toen had ik nog geen Facebook contact met hem gekregen en toen zei ik van ja, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik kan je aanraden om wel zo'n ding te kopen, want ja, hij wil ook een hele serie gitaar worden. Maar goed, uh, want die dingen zijn ijzersterk sterk die zijn niet kapot te krijgen. En toen zei ik, kon ik naar een concert daar, een uitverkocht concert in Rotterdam, in de stad Schouwburg. Ah jongen, geweldig vond hij het, weet je wel, want uh, ja, hij had daar een bepaald idee over en nu zit hij ineens een oude grijze man. <laughs> ja. ja, ik heb bij een optreden van jullie nog een keer zo'n roemde gitarist gezien uh, die een fan van jullie was. Tony van Heemschut. Ja, nou, de, ja de Michiel Romein, Ja, dat is een vriend van mij, die ik ken ik goed. Fantastisch. Ja. Bed. Ja. Zoals die jullie cd aankondigde. Te... In Paradiso.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 Ja, ik ben nu weer bezig, want Zeesrecht Studio hebben we dat opgenomen en de, de geluidstechnicus producer was Jan-Piet Exalto en dat was een bekende jongen, maar die is overleden helaas en nu hebben ze dus een nieuwe studio zijn ze begonnen in Haarlem in het, uh, het vlakbij Johan Enschede, daar in, die, in die wijk daar weet je wel, daar achter, oh, het, ja. achter het spoor ja, ja. Ja. en dat heette Exalto Studio oh. en ik heb net, uh, want we zijn toch van plan om weer wat nieuws op, op te nemen speciaal voor deze gelegenheid ja, ja. en uh, dus daar ben ik ook nog mee bezig, Ja, hebben we druk zat, maar dus daar ga ik binnenkort mee praten en ja. kijken of dat dan mogelijk is. Ja. Maar dat was dus uh, ja, ik ja, zal het ook. Ja, Over leuker. opnames gesproken, ik kwam ik pas de afgelopen dagen erachter dat jullie een fantastische dubbelzetting hadden, Adam Weet je nog uh, wie dat heeft opgenomen en wanneer dat ja, was? Welke was dat? Other Bulls. Oh, Genuine Bulls. Nee, niet Genuine nee. Bulls. Other, Other Bulls, Bulls. Ja. ja. Nee, oh ja, ja, dat weet ik. Ja, ja nee, dat, het ja. was gewoon eigenlijk Genuine Bull. Dat was gewoon ja. LP en dat is opgenomen in ja. Wales. Oh. Door een uh, Amerikaanse producer ja. en uh, dat was in 1975. En toen hadden we een hele goede band bij elkaar. Ja, fantastisch. Met Jaapie Kosterke en ja. met uh, Guus Pleinus ja, natuurlijk, ja. die ook overleden is ja. trouwens en Jaapie die, die, die speelt niet meer, want die is een beetje van het padje. En uh, Harry Schierbeek, de drummer, is ook overleden. Ja. Dus ja, uh, alleen Jack en ik uh, zijn nog uh, echt op de aardbodem. Ja. Maar... Uh, aardhoofden? Hoofd, hè? Aardhoofd was daarvoor weer, met die hits, ja. Die woont hier vlakbij, daar heb ik ook nog veel contact mee. Maar toen, Jamie en Bull, dat was echt inderdaad fantastisch. Jezus, man, we zaten daar gewoon twee weken in Wales. Ja, het ze ontzettend veel nummers opgenomen. Ja. Ja. Maar het Other Bulls, dat, dat, dat ineens werd het op een LP, eh, van een LP op cd gezet en dat is ook al als cd verschenen. Ja. Ja. En toen kwam Other Bulls, het was een dubbele, waar ze ook nog platen die we daarna hebben genomen, hebben ze op onder die andere Bulls gezet. Oh, ja. zo, zo werkte het, ja. dus daar staan heel veel nummers op, ja. ja. En wie was de producer? Uh, uh, Steve Verrocco heette die man. Oh. En uh, ik weet ja, niet eens of, of ja, hij leeft. ook een uh, andere bekende...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 Ja, weet je, het is heel, heel anders geworden. Vroeger speelde je gewoon overal clubs en zalen in dorpshuizen en uh, jongerencentra. Die jongerencentra, alles is weggesaneerd. Uh, uh, ja. Dus je kunt nu, als je heel klein bent, in kroegjes spelen. En dan krijg je de wat tussenliggende zalen. Er zijn er nog wel wat van. Maar het meeste is het echte... Uh,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 Maar ook heel anders dan in Engeland of in Amerika ofzo? Ja, die worden ja, ja. zoveel groter, man. Allemaal. Oh, dat ik, maakt echt uit? Ja, het is natuurlijk maar Nederland is maar een heel klein uh, landje, ja. weet je wel. Ik bedoel, bij okay. het Club Circuit heb ik wel twintig keer doorgelopen, iedere jaar. Ah. Dus, uh, nee, maar ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. En ik, ik hoop uh, er niet mee te hoeven stoppen uh, ja. door omstandigheden. Weet je wel, ja, je weet het toch niet. Nee. Nu een echt Bintown's Heroes of Hype uit 2002. Afsluiting van dit eerste uur van het interview met Frank Rijveld, nog een lekker oud nederrocknummer Guitar King van Henk the Knife en de Jets uit 1975.